In de Eredivisie heeft PSV gisteravond thuis op het nippertje gewonnen van FC Emmen. Pas in de blessuretijd viel het winnende doelpunt door invaller Romero en daardoor werd het 2-1. Eerder op de avond was Vitesse te sterk voor Sparta, 2-0. En in Alkmaar werd het 1-1 bij AZ tegen Pek Zwolle. In Sittard verloor Fortuna thuis met 3-1 van Heerenveen. Het weer. Het is helder. In het binnenland wordt het koud met minima tot een graad of 5. Morgen opnieuw zondag na zomer weer met maxima tussen de 20 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Keeping a real round. I don't think you're good enough. Everyone has their own people throughout their lives to allow other people to, to, people to use their emotions verbally or physically. physically. <laughs> <laughs>